Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een Emmer alert verstuurd voor een vermiste Belgische jongen van 4 jaar. De man met wie hij voor het laatst was, is vanmiddag in Meerkerk in de provincie Utrecht opgepakt. Maar de jongen die Dien heet is nog altijd spoorloos. De man van 34 was de oppas van het vermiste jongetje. Hij is eerder veroordeeld, zegt deze Belgische verslaggever van VRT. Een hele tijd geleden tot tien jaar effectief voor de mishandeling van zijn tweejarige stiefzoon. En hij heeft dus die lange gevangenisstraf moeten uitzitten van tien jaar. En kende de moeder kennelijk, dat waren vrienden. En hij paste dus wanneer zij niet op het kind kon passen voor haar op het zoontje. Een Amber Alert wordt alleen verstuurd als een vermist kind in levensgevaar is. Een wetenschapper zegt dat hij drie plekken heeft ontdekt waar Tanja Groen mogelijk begraven ligt, meldt de Telegraaf. De studenten van 18 verdwenen in 1993 spoorloos na een feestje. De wetenschapper baseert zich op de verklaring van een inmiddels overleden seriemoordenaar... die in de jaren 90 tegen een medegevangene zou hebben gezegd dat hij Tanja in feutushouding heeft begraven in het gebied. Dat in combi met bodemonderzoek levert drie plekken op waar hij zegt dat de politie en het OM zouden moeten graven. YouTuber MrBeast haalde afgelopen jaar 47 miljoen euro binnen. Dat maakt hem de bestverdienende YouTuber ter wereld, berekende het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Nog nooit verdiende een YouTuber zoveel in één jaar. In de video's van Jimmy Donaldson, zoals hij echt heet, haalde hij flinke stunts uit. Hij liet zich bijvoorbeeld opsluiten in een echte gevangenis en bouwde een complete filmset na. De Poolse Robert Lewandowski is uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. En met die titel verslaat hij voetballers Mo Salah en Lionel Messi. De aanvaller van Bayern München won de prijs op het jaarlijkse gala van de FIFA. Hij kon niet zelf de beker in ontvangst nemen, maar was erbij via een videoverbinding. Robert Lewandowski. Congratulations, gelukwens. Ik voel me heel erg feel Ik voel me know Want ik weet dat also trofee ook aan mijn team is. Er werden nog meer prijzen uitgereikt op het gala. Bij de vrouwen is Barcelona middenvelder Alexia Putellas verkozen tot beste vrouwelijke voetballer ter wereld. En dan nog het weer op veel plekken mistig vanavond. Morgen opnieuw grijs en in graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Zaanstad Horen bij de Weide Wormen moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies door een ongeluk. De linker rijstok is daar dicht. Verder staat er een auto met pech op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. De rechter rijstok is dicht. Vanaf Amsterdam over Amstel is de vertraging 10 minuten.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 The first time I let eyes on you Till the day you draw your last breath I see you I never left.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 hadden we hem hier bij ons telefonisch in de uitzending, Naks Tok. En hij is een van de mensen die toch een uh, bijzonder ding uh, aankaart. Dat is namelijk het uh, verhaal over de depressies en de mentale gesteldheid. Nou, ik denk als je in deze maatschappij uh, gaat kijken uh, vandaag de dag... dat dat uh, zeker wel de aandacht uh, verdient. Want er zijn natuurlijk mensen die door deze lockdown... behoorlijk uh, mentaal in de knel komen te zitten en uh, ook hier op uh, dit album Antidote gaat daar, daar ook een aantal dingen over, bijvoorbeeld ook dit nummer wat je ne net hebt uh, kunnen horen namelijk ICU, het gaat over gezien worden. En uh, hoe je dat do do doet, dat maakt dan niet zoveel uit. Um, ik, het was uh, naar mijn idee best wel een heel eerlijk gesprek wat ik uh, vorige week uh, met hem heb gevoerd. Waarbij ik ook nog uh, zelf zeg van ja, maar soms ben ik toch niet de perfecte mens. Um, ik, ik, ik hoop alleen maar dat het een uh, bijdrage levert. Dat we allemaal weer even wat, uh, wat beter met elkaar omgaan. Ook in deze periode, hoe zwaar dat ook is. Um, goed, die tweede uur, daar gaan we praten met Lucas Bateau. Uh, de laatste keer dat we hem spraken was de donderdag voor de Dutch Grand Prix. Ja. Dat was heel erg leuk. Want toen uh, bracht hij zijn, uh, zijn uh, nummer Punch uit. Maar hij heeft een nieuwe single. En die single uh, die heeft hij vorige week uitgebracht. Uh, en die single uh, is ook weer uh, een, de weg naar een album. Uh, want eerst heeft hij een EP. While I Was Asleep. Uh, of oh nee, While I Was Sleeping, zo heet die EP. En uh, er komt een album aan en dat is al dit jaar gaan uh, komen. Als alles goed gaat. Uh, wie het ook uh, leuk doet uh, in, uh, in Engeland. Want dat is een dame die uh, ook een beetje jazz, R&B, soul, een beetje door elkaar hustelt. En uh, dat is een dame uh, die daar studeert in Oxford. En ze was uh, onlangs bij BBC Oxford te gast. En dan heb ik het over Mademoiselle en Like a Woman. Bye. Reaching for the soul of mankind I didn't notice it was me all the time My head was heavy filled with your light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 my past life oh can you feel it something in my mind just decided to quit yeah cause i don't need Dankzij de nieuwe single van Van Piekeren. Deze single Laag over Laag. is dat trouwens ook wel heel erg leuk. Johan Fransen, die in de band zit van Van Piekeren. Want die band heet eigenlijk Van Piekeren. Net zoiets als wat wij hier in Zandvoort hebben: Van Kessel. He? Zo hebben ze in Utrecht Van Piekeren. Uh, is uh, dat, uh, dat hij zei tegen me van... joh, wanneer Draai ons een nieuwe single is? Ik zeg nou, uh, volgens mij weet ik niet eens... dat jullie een nieuwe single hebben uitgebracht. Uh, en ik uh, kreeg uh, van de week uh, keurig netjes de audio. En, ja, dan uh, ben ik niet zo uh, kinderachtig meer... want dan gooi ik hem er gewoon in. Uh, maar zit erin. Jan van Piekeren met de uh, complete band uh, weer terug uh, van weg geweest. En afgelopen dinsdag was dit Javis K-nummer. En dat is het uh, programma wat je dus dinsdagochtend tussen 10 en 12, dat heet uh, Kant Nog Doe ik met een aantal van die dappere radiolieden. Uh, tenminste, uh, laat ik het andersom zeggen. Ik mocht meedoen. Ik mocht uiteindelijk meedoen, want het is van die drie jongens: Tino Stuy, uh, Gerloogman en Frank Padenkoper... En op een gegeven moment, kolger uh, een keertje niet... mocht ik hier uh, een keer uh, de, de, de schuiven overnemen. Nou kom jij daar ook maar bij. Dus dat, uh, zo is het een beetje gegaan. Uh, goed, dat is een beetje het verhaal uh, buiten dit uh, radioprogramma. Uh, ik ga weer verder, want uh, er is um, uit Utrecht... volgens mij uh, komt dit uit Utrecht ook... is deze dame Leo en het nummer heet Dog Eyes. Hij staat al een tijdje bij ons in de playlist... maar het is wel een heel mooi nummer. I lost my keys two times this week I lost my cash to cigarette machines I lost my appetite to TV screens I lost my sleep to the party scene Oh, I fear my hands are empty Every time I look, every time I look I lost my youth to a bitter soul I lost my manners to birth control To find, will you get the time it takes? When you try to be who you want to be, are you true or just a fate? The day. Sign of Leo met uh, het nummer The Days We Have. Ik zou hem bijna vergeten, maar in december uh, hebben ze dit uitgebracht. Het um, is een week voor kerst uh, geweest. En het uh, nummer dat is ter nagedachtenis uh, aan de bassisten die het afgelopen jaar hen is ontvallen. Dat is Elske Bos. En dat was ook de reden dat de Sign of Leo uh, besloot om ook dit nummer dan uit te brengen. Voorlopig zullen we hem ook nog wel even een paar keer uh, laten horen omdat we vinden dat hij ook de nodige aandacht verdient. Daarvoor hoorde je Leo met Dark Eyes. Um, we hebben uh, en haarpop, uh, die volgen we ook. Die hebben een, een leuke playlist uh, samengesteld. En die vinden we uh, terug op Spotify. En daar staat ook dit op. En ze komen oorspronkelijk niet uit Noord-Holland, maar wel naar buiten. De Clintons met Hekkenbos. You first name. Uh, geluid, maar dat had even te maken dat ik uh, de deur van de studio dichtte. Want anders hoorden we uh, van die hinderlijke achtergrondgeluiden. Uh, dan horen we gesprekken op de gang uh, die uh, niet wenselijk zijn. Uh, Lucas Batto was dat uh, met uh, punch. En uh, ja, het, ik, ik zei net, het, uh, het grappige is dat ik uh, de man al eens uh, eerder heb uh, gesproken. En ik weet ook nog precies wanneer. Dat is uh, met dat grote evenement uh, geweest uh, in september... Het eerste weekend van september toen we die uh, dure dinky toys uh, op bezoek uh, kregen. En uh, toen had ik ook uh, Lucas te gast. Dat is hij nu weer via de telefoon. Uh, Lucas, goedenavond. Uh, dan moet ik wel de goede schuif openzetten. Lucas, goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ja. ik had even de verkeerde schuif in handen. Uh, ik had microfoon 4 openstaan in plaats van de telefoonlijn. Ja, dat, dat schiet lekker op. Um, ik zei, dat, dat zei ik net in de intro. Uh, maar uh, oh, daarnaast, naast het circuit... Uh, daar heb jij nog uh, gestaan ook hè, met uh, ja, de, de foto. Uh, niet lang daarvoor. De, uh, kort daarvoor heb ik inderdaad bij dat tankstation... Heb ik een uh, dat was, was het uiteinde van een fotoshoot. Ja. Ik was, ik, was, ik was al de hele dag bezig, dus je ziet het ook aan me. Ik ben een soort van, van bek afstaken en nog uh, <laughs> fotos te nemen. Ja. Maar dat, is, dat was echt in zandvoort. En dat was totaal, het stond helemaal los van, uh, van het circuit en ja. de Formule 1. Ik vind het gewoon een prachtige omgeving daar. Ja. Ah, je bent niet de enige hoor, uh, trouwens. Nee, dat, dat, zal, dat zal best. Ja. Maar uh, en toen we dat interview hadden, toen kwam die foto opeens uh, langs en ik dacht: hé, hey, verrek, wacht even. <laughs> Formule 1, die foto. Dat, uh, dat valt wel goed op zijn plek nu Ja, ja uh, nou ja, we, dit jaar gaat het uh, gaat weer natuurlijk uh, uh, beginnen, met uh, in september. Als het goed is, uh, dan uh, komen ze weer. Uh, oh, ja. het, ga, ja, dat gaat er wel voor een langere tijd uh, wel door. Als uh, Max uh, nog een paar keer wereldkampioen, uh, dan denk ik uh, dat, uh, dat we hier elk uh, jaar een uitverkochte huis hebben. Maar goed, uh, we, gaan niet over, <laughs> we gaan het niet over het circuit hebben. Het was wel een feestje. Ja, dat ben ik met Jeans. Uh, ja. Maar jij hebt daar al even een assortiment van sfeer kunnen proeven toen jij er stond. Want dat was er vlak voor geloof ik ook oh, okay, met die ja, foto's. Ja. Ja, ja. Uh, uh, je zegt net, um, uh, Zandvoort, uh, uh, is een beetje een prachtige omgeving, uh, maar uh, je bent niet de enige uh, in dat opzicht. Want uh, een collega van jou, Bouw Manning, uh, die heeft daar ook iets mee. Dus um, als je dat wat zegt. Ja, zeker. Ja, die ken ik ook heel goed. Ja, zie nou, Dat is een groot woord, maar die ken ik. Ja. Nou, uh, Bo, uh, jij uh, schijnt uh, toch al een beetje van de kust te houden. Maar uh, dan wil ik ook weten, wat, uh, wat, wat helpt jou uh, als jij bijvoorbeeld een frisse neus hier uh, haalt op het, uh, het Zandvoortse strand dan? Ja, dat is uh, inderdaad een, een, een goede. Ja. Um, <laughs> Ik heb bij de zee heb ik sowieso altijd um, ik, ik heb een hele EP heb ik, uh, geïn, laten inspireren door, door de zee. Dat is die uh, eerste EP geweest, toch? Ja, dat, ja. dat, heet, uh, dat, heet, dat was down, met Down to the Sea en ja. uh, dat heet het Reischoor. dat was dat toen in Zeeland uh, een deel van geschreven, ja. uh, waar, waar je voor je gevoel continu aan zee zit, zeg maar. Ja. En, um, maar ja, bij de, bij, bij de zee, en volgens mij geldt dat wat voor, meer, voor, voor, voor meer mensen, dat je je kan eigenlijk niet anders dan, uh, dan heel erg, dan reflecteren. Hè? Je, je loopt langs het langs strand. Op een gegeven moment verwaaien je gedachten een beetje tot je hoofd leeg is. En dan, mm -hmm. en dan, en dan, dan, dan is er een soort van vrede. Hè? Want je staat daar, je staat er tegenover iets, iets machtigs, iets heel groots, dat wat veel groter is dan jij met je kleine, ja, weet, weet ik wel, niks zeggende leventje, soort van. <laughs> ja. Alles is relatief aan zee, weet je wel. En dan is hij nog kalm. <laughs> Uh, en dan kun je je alleen maar voorstellen hoe het is als het, uh, als, het, uh, als het stormt. Of wat ik trouwens nog mooier vind. Ja. Een, storm, een storm aan zee. Ja. Maar, uh, maar vooral dat. Je, je, je voelt je even heel klein en dat is heerlijk. Ja, nou ja, goed. Um, ik ik, ik woon hem, dus ik... Uh... Ik kan het beamen. Uh, als ik er ook sta, dan, dan ben je inderdaad nietig. Als je dicht tegen de vloedlijn aan uh, staat ja. dan, heb je dat, uh, dan heb ik dat gevoel dus ook. Dus, uh, dus ik herken uh, zeker wel iets met wat, wat je zegt uh, daarin. Ja, en de wereld stopt daar, soort van, even. Hè? Nou, ook, ook dat is het, denk ik. Je uh, een verkeer gehad en dan kom je daar en dan is er gewoon... Alleen maar regen voor je. Alleen dat al is ook echt uh, ontzettend fijn. Ja, nou ja, goed. Uh, fijn dat, uh, dat we daar een, een aantrekkingskracht zijn voor de muzikanten. Dus uh, bij deze, uh, als je ooit nog eens een keer uh, hier uh, een ja, keer een live setje wilt doen. Uh, dan uh, ben je van harte uitgenodigd. Hè? Dus... Nou, heel graag, ja. Uh, dus die uh, principe-afspraak, die staat er kom ik bij je op terug, Lucas. Dus, uh, dus, uh... Nee, nee, nee, ik heb mijn gitaar mee. Ja, nee, dat, is, dat is goed. Uh, want uh, wij gaan in februari ook uh, de boel van het slot afhalen. Dus uh, oh, ja. of ze het nou leuk vinden of niet. Maar uh, dat heeft uh, met ons met, met, met, met, of wij uh, de bestand uh, tegen zijn. Goed, ga ik ook niet uh, even over um, je vorige EP. Uh, want uh, die EP, uh, hoe is die verder eigenlijk ontvangen? Nou, dat was... Um... Dat was eigenlijk het laatste wat ik gedaan heb voor, uh, voor alle lockdowns. Mm -hmm. Dus ik had die, uh, ik had een, een release tour mm -hmm. voor die EP. En toen was het klaar. <laughs> toen ging alles op slot. Ja. Dus um, ik kon er verder niet zo heel veel mee optreden en zo. Dus Dat was wel echt balen. Ja. Um, maar die nummers, um, die, uh, die werden uiteindelijk wel online uh, wel goed beluisterd. Ja. En het is, het is een soort basis geweest voor mijn nieuwe album. Ja. Dus die, die vier nummers, eigenlijk hebben we op een gegeven moment tegen elkaar gezegd van ja, hier. Van, van deze EP, moet, er, er is iets mee. Daar moeten we een album van maken. Ja. En door die lockdowns, ja, kon ik niet anders dan uh, de studio induiken. En toen hebben we van die nummers eigenlijk, uh, die, die nummers hebben we zelf uitgebouwd. Mm. En uh, nieuwe aan toegevoegd. En dat is langzamerhand um, dit nieuwe album geworden. Ja. Uh, want uh, dat, dat heb ik dus meegekregen. Uh, Hoop to Come, die we straks uh, gaan uh, draaien. Dat is eigenlijk uh, de aanleiding om voor, uh, voor uh, um, um, straks verder dat debuutalbum, of debuutalbum uh, dat album, uh, te laten, ja, uit te laten brengen. Dat is het toch, hè? Dat, dat, dat moet een beetje uh, wat de start vormen. de aanleiding? Nou, ik, ik bedoel, Hope to Come uh, staat, uh, staat op dat album. Ja, ja. ja precies. Het is, um, ik, ik heb nu een aantal singles uitgebracht. Um, van, van het nieuwe album. Uh, Hoop de Kam is dan, uh, die is net uit. Ja. Uh, en er komt nog eentje aan de, uh, van het album en dan komt het album zelf uit. Oké. Okay. in maart. Ja. Um, en uh, nou, het is nog even kijken wat, of, het, uh, of het echt met release shows al gebeurt of het uh, iets van een uh, livestream wordt. Ja. Dat is echt irritant dat je dat niet weet. Ja. Ja, goed. Uh, maar het, volgens mij uh, is, is Hoop de Kom is ook een beetje uh, richting van... van jongens, uh, misschien komt er wel iets moois aan. Want ik heb, ja. dat heb ik ook eigenlijk een beetje uh, uit dit hele verhaal uh, opgemaakt. Ja, het is, ik, heb, ik heb het ook niet voor niks op 7 januari laten uitkomen. Het had zelfs met kerst niet misstaan. Dat je wel een hoop uh, licht aan, aan het eind van de tunnel... Hmm. Maar ik vond het uh, nog mooier om gewoon het nieuwe jaar, weet je, we hebben nu twee jaar corona achter de rug. En um, het, is, het is gewoon echt tijd om, uh, om vooruit te gaan kijken. En, um, en, en in het nummer, nummer is gebaseerd op een gedicht die ik. Um, ja, een soort van toevallig een keer gelezen had. Uh, en en ook, ook gebaseerd op een instrumentaal stuk van mijn producer, Steve Savage. Dus ik zat in de auto op weg naar Düsseldorf, waar, waar zijn studio is. Ja. En dan deed ik vaak op en neer en, en ik had dan een keer zijn cd op staan... ...nummer op en die, vond, die, die had ik gewoon op repeat staan. Dus hmm. een soort, uh, daar kon ik gewoon in, in verdwijnen. Yeah. Um, en toen dacht ik, hé, maar dit kan best wel zo'n nummer worden. Yeah, yeah. Precies in die periode had ik dus uh, op, op internet volgens mij een keer dat gedicht uh, ontdekt. Hmm. En, um, en dat gaat er dus over dat, je, dat er een vogel... Uh, Faith is the bird that feels the light, die het licht voelt, en uh, dat zingt while the dawn is still dark. Dus die begint te zingen nog voordat de zon verschenen is. Z zoiets als uh, een, een vogel die weet dat het voorjaar er een beetje aan zit te komen, zoiets. Die voelt, die voelt dat hij eraan komt, ja. Ja, ja. De zon is er niet, maar hij voelt het en hij begint er dus al te zingen. Ja, ja. En dat is een voel, daar, daar, daar had ik ook van zin in. <laughs> ja. Ik weet wel dat je nog niet, dat niet per se het einde in zicht is, maar mm. dat je wel voelt dat, die, dat het komt. Mm. En dat, dat geloof en die hoop, dat gevoel wilde ik echt in dat uh, nummer leggen. En mm. daar vond ik gewoon dit het, het perfecte moment voor. Ja, uh, ben jij ook een, uh, van huis uit een toch wel wat optimistisch ingesteld mens? <laughs> hmm. Nou, ik ben, <laughs> ik ben wel een gelovig mens in die zin. Dus ja. ik, heb, ik put wel hoop uit... ...uit een geloof in een, in een God die, die de wereld geschapen heeft en een plan heeft en zo. Dus dat, dat het allemaal, wat mensen hier op aarde doen, ontstijgt in die zin. Mm -hmm. dat niet dat ik, um, dat ik mijn vertrouwen heb gelegd in, in een overheid of zo. En ik ben echt dankbaar dat voor de overheid die wij hebben. Ja. Maar ik, ik haal mijn hoop toch echt wel uit te geven dat er iets hogers is... ...en, en dat er meer aan de hand is en, en, uh, en dat het ook goed komt. Ja, ja, ja. Um, um, hoe geduldig ben jij... In, uh, in deze periode? Ach, ik, ja, ik ben het wel zat. Dat moet ik wel zeggen. Ik, wil, ik ben niet voor niks nu even naar buiten gelopen. Ja. De, de hele tijd binnen zitten word je natuurlijk helemaal gewoon. Ja. Um, en ook gewoon dat, dat dingen weer in beweging komen. Iedereen uh, aan het eind van zijn Latijn is. Als ik zo omheen kijk. Ja, nou ja, dat, dat, nou ja het, het, het lijkt er weer wel op dat we na een vrijdag weer het een en ander kunnen. Maar goed, ja. uh, de cultuursector blijft uh, nog even gesloten. Net als de horeca. Uh, daar zijn ze daar niet zo blij mee. Maar uh, uh, ja, uh, als ik jou zo hoor... Uh, maar dat is ook mijn uh, idee erover. Ja, uh, zal dat ook niet lang meer duren, denk ik. Dit hele verhaal. Nee, klopt. Maar het is, het is wel precies dat, dat wat dicht blijft... waar je zo naar, zo ja, naar ja, ja, ja, eh? ja, Gewoon uitgaan. En, en met, met vrienden uh, stappen... of in een kroeg zitten. Of naar een concert gaan. Dat... En kunst, weet je wel, dat is uiteindelijk wat het leven, wat het leven maakt en interessant maakt. Ja. En, um, en dan kun je wel naar de winkel, dat is, dat is fijn. Ja. Maar het, dat, dat laatste is toch wel um, uh, uh, ja, een te belangrijk onderdeel om zo lang uh, zonder te zijn? Ja. Um, ik denk dat we maar uh, deze single maar moeten gaan draaien. Vind je ook niet? Ja, heel graag. Goed, uh, dankjewel uh, Lucas. Uh, Lucas Bateau was dat uh, met uh, Hoop te komen. Dat is uh, de nieuwe single uh, van hem en die hoor je nu. Dit was uh, nog een oude single van Meda Rose. Uh, maar uh, morgen komt uh, de nieuwe single uit. En dat heet Within. Brian Richards uh, scoort hoge ogen in uh, de streamingsdiensten en streamingslijsten. Met dit nummer. One through three Love. I've never seen anything like it, anyone like you, anywhere in the world does not exist Ooh, You got the spark that sets a fire, into my heart, into my soul, I will never let you go Ooh, You got the spark that sets a fire, into my heart, into my soul, I will never let you go als je op een gegeven moment uh, muziek uit uh, de windstreken uh, ontvangt. Brian Richards die komt gewoon uit uh, deze provincie. En deze Adia die komt weer uit Limburg. En uh, ja, dat uh, kreeg ik uh, van de week ergens uh, binnen... via een uh, digitale plugger. En de dame zelf was er ook uh, heel erg uh, vereerd mee... dat dat uh, hier bij ons uh, terecht is gekomen. En ach... Ik denk het heeft best wel potentie om misschien nog wel uh, regionaal ergens uh, door te brengen. Maar zover is het nog niet. We draaien er nog heen tot aan het nieuws van 9 uur. We gaan lekker eruit vissen met Bob uit Zuid, want die heeft het over karpervissen. Op de kant met de buik van een boer, op het zand in het tint met de vloer, mijn vis schier lijkt op de karafloor. Shimano jas aan die met zal gevoerd. Ik draag kankerduvelars in mijn opklapstoel. Vis de veekol, cool, kijken wat ik doe Trek een vark uit het water. Snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op karper. Snap je dat gevoel? Ik vis. Ik vis op karper.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 Een koude barbamie ligt naast me. Met vis, ondertussen aan mijn haken. Ze aasen, happen de monden boven water. Trekken maar ze van door dat hele grote water. Vis, weten wat ik wil halen. Bombe, zuid, splees, vis, geld, stelselmatig. Klaar, wakker op mijn mat met zijn snater, Spakelt nog wat, maar wat kan je er nu maken? Ik vis, ik vis op karper. Snap in het gevoel.